Clement Peters met het NOS-journaal. Amerika en Mexico hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Die moeten in de plaats komen van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA, waar president Trump vanaf wil. Canada was tijdens de onderhandelingen afgehaakt. Trump speelt nu op een apart verdrag met Canada. Om de druk op te voeren dreigt hij met importheffingen op auto's die in Canada worden gemaakt. In Rusland is oppositieleider Navalny veroordeeld tot een maand cel. Hij had in januari meegedaan aan een verboden demonstratie. Volgens een advocaat hebben de autoriteiten bewust gewacht met de uitspraak... zodat Navalny volgende maand niet kan meedoen... aan een belangrijke demonstratie tegen de pensioenhervormingen. De politie heeft in Naaldwijk een man neergeschoten die bij een supermarkt met een mes stond te zwaaien. Hij ligt in het ziekenhuis, zijn toestand is onbekend. Volgens de politie schreeuwde de man naar omstanders... en verzette hij zich tegen zijn arrestatie. De man werd ook nog gebeten door een politiehond. Het staat helemaal niet vast dat Jos B. kan worden veroordeeld voor de dood van Nicky Verstappen. Een DNA-match alleen is niet voldoende, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Hoogleraar Peter van Koppen wijst er bovendien op dat het DNA van B. is verkregen omdat hij zelf vermist werd. Niet omdat hij verdachte was. En dat kan volgens hem betekenen dat de DNA-match niet in de strafzaak mag worden gebruikt. Op Schiphol kunnen nog altijd minder vliegtuigen binnenkomen dan anders. Het uitgaande vliegverkeer is weer op het normale niveau... De verkeersleiding kampt sinds vanmiddag met een storing in een backup systeem. De oorzaak is een kabelbreuk. Hoewel het hoofdsysteem gewoon werkt, werd uit voorzorg toch het vliegverkeer beperkt. Het weer. Hier en daar valt nog een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen is het droog, met eerst wolkenvelden en later af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden en er staat weinig wind. Dit was het NOS Journaal.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 Night, let me hold you like I'm never there before And tell let me hold you like I'm never there before And I should have tried just to talk about I should have tried Not to let you go away I'm still here So before we let me go away. We wasted every time Now my heart is on the line Till so we'll I see ourselves no more Come on, ahoy Come on, ahoy Let me spin you till your world is going round and round Round and round, round and round, round, and round. Save the change About this ending And I should have tried Just to let you know That I'm still here I've always it every time And now my heart is on the line Until we see ourselves no more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 I've never been before And I should have tried just to talk about it William And I'm there. I should have tried not to let you go away I'm still here Before we were me Dance. Let me spin you till your world is going I'm En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Clemens Peters met het NOS journaal. Amerika en Mexico hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt...